De vreemde reis van Narana In Lapland, in het noorden van Europa, leefde eens een vrouw die Narana heette. Op een dag had ze een bezoek gebracht aan haar tante die in een dorp in de heuvels woonde. Narana was al vroeg in de middag aan de terugreis begonnen, want zelf woonde ze met haar man en kinderen in een dorpje aan de kust. En dat was een heel lopen. Het was erg koud, maar gelukkig scheen de zon en er stond geen wind. Narana stapte flink door. Aan haar voeten droeg ze sneeuwschoenen, zodat ze niet in de sneeuw kon wegzakken. Ineens werd het weer slechter. Het begon te waaien en de wind blies de sneeuw hoog op. Narana kon bijna niet meer zien waar ze liep. Even later werd ze door de storm omvergeblazen. Toen zag ze een stukje verderop iets wat op twee rotsen leek. Ze liepen naartoe om te schuilen totdat de sneeuwstorm over zou zijn. Eindelijk ging de storm liggen. Alles was bedekt met een dikke laag sneeuw. Narana had geen idee waar ze was. Want waar ze ook keek... Overal zag ze rotsen en op de rotsen groeiden struiken met stekels. Narana begon de hoogste rots te beklimmen. Tegen de avond bereikte ze de top. Ze voelde zich ongelukkig en verlaten en ze was erg moe. Ze zocht een schuilplaats tussen de struiken en viel in slaap. De volgende dag liep Narana verder over de rotsen. Ze kon alleen maar hopen dat ze in de richting van haar dorpje liep. Over de rots liepen allemaal blauwe strepen, net alsof er rivieren onder de grond stroomden. Het lijkt wel of deze rotsen hier pas liggen, dacht Narana. En toch kan het niet ver zijn van het dorp waar mijn tante woont. In de middag kwam ze bij een grote vlakte. Heel in de verte zag ze een bos. Ze ging wat sneller lopen, want ze wilde het bos voor de avond bereiken. Toen ze daar eindelijk aangekomen was, ging ze onder een struik liggen en viel in slaap. Toen de volgende morgen de zon opkwam, werd Narana wakker. Ze had honger en dorst. Ze pakte een handvol sneeuw en at dat op. Dat hield wel tegen de dorst, maar niet tegen de honger. Ze liep het bos uit naar de open vlakte en zag in de verte een nog groter bos met hoge zwarte bomen. Ze begonnen naartoe te lopen. Ineens begon de grond onder haar te bewegen. Narana schrok heel erg. Een aardbeving, dacht ze. En ze begon om hulp te roepen. Plotseling begonnen te waaien. En toen hoorde ze iemand met een heel zware stem zeggen... Wie ben jij en wat doe jij hier? Narana stond stokstijf van schrik. Eerst kon ze niets zeggen. Ze keek om zich heen, maar zag niemand. Ik b -b ben Narana... -na -na, stotterde ze. Haar stem trilde van angst. Ik ben op weg naar huis, maar ik ben verdwaald. Wie bent u? Bent u soms de geest van de bergen? Nee, ik ben een reus, hoorde ze de zware stem zeggen. En de grond onder haar begon weer te bewegen. Mijn naam is Kinak. Ik slaap altijd op deze kale ijsvlakte. Hier kan ik liggen zonder de dorpen en de bomen kapot te maken. Maar waar bent u dan? vroeg Narana. Onder jou, Narana. Je loopt al twee dagen over me heen. Je bent langs mijn linkerhand omhoog geklommen. En nu sta je boven mijn hart. Ik denk dat je het wel voelt kloppen. Ja, ja, dat voel ik goed. Maar ik hoop dat ik u geen pijn heb gedaan, zei Narana. Onder haar begon het opnieuw te bewegen. Maar nu nog erger dan eerst. Narana viel bijna, omdat... De reus schudde van het lachen. Nee, kleintje, je hebt me geen pijn gedaan. Ik heb je nauwelijks voelen lopen. Ik heb wel eens last als er een kudde rendieren over me heen rent. Maar zo'n klein vrouwtje als jij kan me geen pijn doen. De reus begon opnieuw te lachen. En Narana viel lang uit in de sneeuw en verloor haar sneeuwschoenen. Ik heb je voor het eerst gezien, toen je tussen mijn duim en mijn wijsvinger schuilde voor de storm. Daarna ben je over mijn hand naar mijn arm en mijn borst gelopen. Recht voor je zie je mijn baard. Dus nu kan ik je niet zo goed zien. Kun je naar mijn gezicht klimmen? Het duurde een hele tijd voordat Narana het gezicht van de reus had bereikt. Omdat ze niet door zijn baard wilde lopen, klom ze langs de zijkant van zijn hals naar zijn oor. Klim nu op de punt van mijn neus, zei de reus. Maar blijf uit de buurt van mijn mond, anders slik ik je misschien per ongeluk in. Narana vroeg de reus of hij wilde fluisteren. Want ze vond zijn zware stem nog steeds heel erg griezelig. Voorzichtig klom ze over de wang van de reus naast zijn neus. Daar ging ze uitrusten van de zware klimpartij. Ik wil graag naar huis, Kinak, zei ze. Mijn man en kinderen zijn vast heel ongerust. En natuurlijk moet je naar huis, Narana, zei Kinak. Maar ik zal je wel missen. Ik voel me hier vaak alleen. Aan de andere kant zal ik me dan weer eens goed uit kunnen rekken en me om kunnen draaien, want ik heb me niet durven bewegen sinds ik je ontdekte, omdat ik bang was dat ik je fijn zou drukken. Dat is heel lief van je Kinak, zei Narana. Maar kun je me vertellen hoe ik naar mijn dorpje moet lopen? Waar woon je? vroeg Kinak. In Tefnu, vlak bij de zee, zei Narana. Oh, maar dat is niet ver. Ik zal je erheen blazen. zei Kinak. Wat, wat bedoel je? vroeg Narana. Klim maar op mijn bovenlip, met je rug naar mij toe, zei Kinak. Narana deed wat de reus had gezegd. Kinak haalde diep adem en blies. Narana vloog door de lucht, en even later landde ze in de sneeuw. Ze stond op en klopte de sneeuw van haar kleren. Een beetje verward keek ze om zich heen. Ze was precies bij haar dorpje terechtgekomen. Blij begon Narana naar huis te lopen. In de verte hoorde ze een dof gerommel. Het was net alsof het zou gaan omweren. Maar Narana wist dat het de reus was die zachtjes huilde omdat hij weer alleen was.